Volgens Samsom is dat niet het geval. VVD-fractievoorzitter Zeilstra zei afgelopen weekend juist... dat het voor vluchtelingen niet te aantrekkelijk moet worden om naar Nederland te komen. De Russische luchtvaartautoriteit noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid beneden pijl. De chef van het agentschap zei tijdens een persconferentie dat hij er niet zeker van is dat vlucht MH17 is neergehaald door een boekraket. Rusland gaat daarom door met het onderzoek naar de oorzaak. Ook zegt het land dat de raad belangrijke Russische informatie naast zich neer heeft gelegd. De onderzoeksraad concludeerde gisteren dat het vliegtuig wel degelijk met een boekraket uit de lucht is geschoten.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 Bij het Amphia ziekenhuis in Oosterhout is vanmorgen een man met een schotwond binnengekomen. Onbekenden hebben het slachtoffer afgezet bij het ziekenhuis. Ze zijn daarna in een auto met een Belgisch kenteken met hoge snelheid weggereden. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Vanwege de aard van de verwonding is de man later met een trauma helikopter naar een ander ziekenhuis in de regio gebracht. In Breda was vanochtend rond dezelfde tijd een schietpartij. Maar de politie kan nog niet zeggen of deze zaken met elkaar te maken hebben. Het weer bewolkt en af en toe regen. Temperatuur tussen 5 en 11 graden. Vanavond en vannacht overwegend droog. Morgen opnieuw regen. Met 5 tot 12 graden blijft het koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staat momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zo zijn we dan van start he, in de disco. We hebben de glitterbollen aangezet. En, uh, we gaan dus het hele album Saturday Night Fever, dat is ons uh, klassieke album uh, van vandaag. En dat gaan we dus uh, in zijn geheel gaan we dat uh, draaien. Achterenvolgens hoort u natuurlijk uh, uh, Staying Alive van de Bee Gees. Dat was natuurlijk duidelijk. En het tweede stuk, dat heette... A Night on Disco Mountain. En uh, dat is een klassiek stuk eigenlijk. Want dat is van Modest uh, Morzorski. En het heette... Night on Bald Mountain. En uh, dat is... Uh, ja, daar hebben een heleboel artiesten aan meegedaan. Het, is het arrangement is gemaakt... door David Shire. En... Uh, ja, wie doen er allemaal aan mee? Nou, de, de, de, de Lee Rittenhauer, uh, Dennis Budimir of zoiets. Keyboards, uh, Ralph uh, Grierson. Synthesizers, uh, Michel Bodiker, uh, De Bas, uh, Scott Edwards. Drums, uh, Mike Beard. Percussion, Emil Richards en Steve Forman. Nou ja, en nog een heleboel andere mensen doen daar aan mee. Klassiek stuk dus. Uh, het werd geproduceerd door uh, Bill Oaks en David Shire. En daarvoor hoort u natuurlijk de Bee Gees. En uh, dat was uh, de, de openingssong van het album. Draaien uh, ze door elkaar heen. Hè. We hebben kant 1 en kant 3 bij elkaar liggen. En dan straks kant 2 en kant 4. Zo gaan we dat doen. Want dat uh, mixt makkelijker. Nou, Saturday Night Fever is dus de eerste grote disco-dansfilm zeg maar, uh, die gelijk de Bee Gees weer uh, terug op de kaart zetten. Uh, uh, vooral ook vanwege hun uh, kopstemzang. Daar was niet iedereen gek van, maar oké. Okay. Uh, het is een Robert Stickwood-productie. En uh, hij is geproduceerd of uh, gedistribueerd door Paramount Mixers uh, Pictures. Starring natuurlijk John Travolta. Die in dat, die film heel goed liet zien dat hij uh, uh, heel goed dansen. Verder introducing Karen Gorney as Stephanie. En verder hebben er meegedaan Barry Miller, Joseph Kali, Paul Veep, uh, uh, Bruce... Uh, Ornstein, Donna Persco, uh, Vel. Uh, Risoglio, no, ja. Yeah. Uh, Julie Bovasso, uh, Martin Shakar... Nina Hansen en Lisa Peluso. Nou, uh, nooit van gehoord. <laughs> <laughs> Al die mensen. <laughs> maar goed, die waren er in ieder geval. Barry Gibb en Robin en Maurice Gibb hebben de. Uh, additional mu original music uh, gedaan. Eh. Uh, met uh, hier en daar een adaptation bij Dave Shire. Dat hoorde u net ook. Nou, uh, wie hebben er allemaal aan meegewerkt aan die film. Nou, dat, aan, aan die muziek dan. Het is natuurlijk een super soundtrack. Want, nou ja, je, je gaat ze allemaal horen langskomen. De komende, uh, nou, iets minder dan, uh, dan twee uur. Uh, het hele verhaal. Verder besteden we natuurlijk aan de jarige Vinyl 50, dames en heren. Want die bestaan vandaag precies een jaar. Die zijn vandaag dus hun 53ste week ingegaan. Uh, met een mooie lijst weer. En uh, met mooie nieuwe platen en uh, ook oude dingetjes. Heel divers. Ik. Heel divers vooral ja. weer. Ja, ik wil jou alweer juichen. He. Want dan stond die death metal of zo. Hij toen niet laat, hoop begin. Hou dan weer we naar over. Tuurlijk wel. We nou. beginnen er zelf mee. Oh. Nou, dames en heren. Het dan disco... hebben we het maar gehad. hè? Alle disco mensen gewoon even je oren dicht houden. Want je kan ja. een zo... Best Ga maar, even naar de keuken of zo. Ja. Kopje koffie Oké, halen. En... Hierna, hierna komt de disco weer terug. Ja. Hè? Dus, eh, Uiteraard. Ja. ja, op nummer 40. Kom binnen in de uh, vinyl vijftig. Uh, nu zei het net al. Uh, een band die heet... Eagles of Death Metal. <tit> en uh, ze hebben een album. Uh, alweer het vierde geloof ik. Als ik uh, mijn informatie correct heb. En uh, dat heet Zipper Down. En van dat album gaan we draaien Complexity. Je kunt nog weg, hè? Ja hoor. Als je maar weer terugkomt. Ik ga ook even bladzen. You want to scratch, but then you got the itch. You only want it slower, but you got the witch. You know you always pay. Metal En hmm. dat heet de complex metal. Ja, ze, ze heten dead metal misschien. Is dat wel niet hun stijl muziek, maar heten ze gewoon zo. Ja, dat kan. Dat maar kan. Uh, ik ah, verwachtte ja. iets heel anders. Ja, ik eigenlijk ook. Maar goed, ik ben blij dat het <laughs> dat, dat niet was. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, we gaan gauw door naar ons uh, classic album, dames en heren. Want uh, dat is het belangrijkste vandaag. Ja, die 54 is ook vreselijk belangrijk natuurlijk. Laten we dat vooral niet vergeten. Ze bestaan een jaar vandaag en... Um, uh, u weet hoe het samengesteld wordt. Uit, er doen nu 50 onafhankelijke platenzaken. Doen aan mee. En het gaat dus echt gewoon op de verkooplijstjes. Zoals dat vroeger ook bij de top 40 ging. Platenzaken geven door wat ze verkopen. En dat komt dus in die lijst terecht. En dat daar hele aparte muziek bij zit. Dat is eigenlijk wel ontzettend leuk. Vind ik. Als ik eerlijk ben. Vind ik wel ontzettend leuk. Uh, u krijgt nog wat. Er komt onder andere een nieuw album van Roger Waters voorbij. Nou, Gilmore hebben we al. Dus nu hebben we half Pink Floyd er weer in staan. En uh, nou, nogal meer wat leuke artiesten. Dus, maar eerst nu weer ons classic album. Je zijn de Bee Gees. Wederom met How Deep Is Your Love. Dat waren ze weer, hè? De Bee Gees. Ja. <coughs> zo, en daarvoor hoorden nu uh, Cool in de gang. En uh, die hadden een nummer dat heette Open Sesame. Hé, ja, we was even aan de telefoon, dus daarom heb ik even een nummer extra gepikt. Ja. Oh, <laughs> ja zo ben ik wel. Ja. Oh ja, staat. Oké, okay, nou, um, wat gaan we doen? Uh, ja, we gaan uh, even kijken. Uh, we gaan naar nummer 36, nieuw binnengekomen. De Noorse band Madrugada. We hebben, uh, ik meen een week of wat geleden ook al eens een album van hun uh, in de vinyl uh, 50 gehad. En dit is weer een ander. En dat heet Grid. En uh, van dat album gaan we horen. Seven Seconds. Dat is ook weer nieuw in uh, de Vinyl 50. En we gaan weer gauw terug naar de disco. Jawel, de disco. pak je schoentjes maar weer aan. Klitterbol weer aan en zo. Want we krijgen wederom de Bee Gees. En uh, die hebben het nu over... Uh, jive Talking. Jive Talking. Yeah. Dat is alweer een lekkere disco hè, van uh, de Bee Gees. Uh, More Than A Woman heette het uh, nummer. En de Bee Gees speelden er zelf ook een uh, aantal instrumenten. De gitaar onder andere Barry Gibb. Robin Gibb deed natuurlijk de vocals. En uh, Maurice Gibb deed uh, onder andere de basgitaar. Goed. Uh, nou, wat er nu te wachten staat... Uh... Dat is voor de disco liefhebbers nou niet echt... Uh, dat je, je zegt vraagt. van, wauw. Nee. Maar ja, oké, okay. uh, het, uh, ja. het is nieuw binnen in... Uh, ja, in en we moeten objectief zijn. Ja, we moet, ja moeten we. Hè? Ja. Ja. Nou, we hebben deze band uh, uh, van de Zomer Live gehoord. Uh, niet dat we erbij waren, nee. maar ze speelden zo gigantisch hard... dat wij konden het bij ons in de tuin horen. Terwijl ze ongeveer twee kilometer verderop speelden. En... Uh, <laughs> Maar yeah. toen, toen zeiden wij nog tegen elkaar, nou als die zanger nog twee jaar zo blijft zingen... dan heeft hij of keelkanker of hij heeft in ieder geval geen stem meer over. Zingen? Uh. Nou, het was echt blaren, schreeuwen. Echt, ja. echt uh, pure stemmishandeling. Maar goed. Ja. Dat, uh, dat, dat gun je natuurlijk niemand. Maar uh, Nee, als je, precies. Als je... En mijn, mijn advies was... Hij kan beter gaan grunten. Want dan uh, spaart hij zijn stem nog een beetje. Ja, want, want echt. Dat is verschrikkelijk. <laughs> maar goed. Het album schijnt uh, nog uitgeroepen te zijn. Tot het beste album van 2015. Ik weet niet uh, hoeveel platen ze gedraaid hebben. Misschien één. Maar... Uh, nou ja, we gaan het even laten horen, dames en heren. En, ja. uh, dit, het staat nieuw en dus presenteren we het. Dus, uh, wij, wij vinden dus allebei geen reet dan. Maar oké, okay, dat, nee, dat is niet vind, van. Uh, ik ben gek op uh, een beetje ruige rock. Maar ik, ik ben niet zo'n liefhebber van dit soort schreeuwpartijen. Nee. Dus nou, vandaar. Okay. John Coffee heet het nummer. Of heet de band. Band. Uh, en en uh, het album heet Eagle Chasing Flies. Ja. En het nummer waar we... Naar gaan luisteren is. Luister Broke neck. Voor zijn ja, <laughs> dat is wel genoeg. Ja, alleen ik niet. <laughs> Sorry. Uh, ja, nou ja, wat moet ik even zeggen? Ik vind het muzikaal gezien deze heel erg slecht. Maar, uh, ja, ik. Uh, nou, nee, ja. ik ben, ben geen liefhebber van dit genre rock. We gaan gauw terug naar ons classic album. We gaan gauw terug naar ons classic album. Ja. Ja. He? Top? Ja, ja. En die okay. zeggen dat we eigenlijk zouden moeten dansen. Oh. Ja, we zouden eigenlijk moeten dansen. The Bee Gees! You should be dancing. De eerste versie van Jesus Christ Superstar. Waar zij de rol van Maria Magdalena speelde. Ook in de film trouwens. Ivan hey, oh, oh. Eliman, nummer werd natuurlijk geschreven door de Bee Gees. En het nummer dat heet If I Can't Have You. Nou, ik doe er nog één achteraan. Uh, uh, er stond al iets uit de finale top 50. Maar we draaien er nog eentje achteraan. Want dan hebben we... Dan uh, ben ik een beetje klaar met kant 1 en 3. En dat is wel handig natuurlijk. Ja. So Girl, to be with you is my favorite thing. Casey and the Sunshine Band. And I can't wait to fly. see you again. And that Boogie Shoes? Yeah. Ja, en dit draaien we tot het nieuws en het weer. Fifth of Beethoven vanuit de film Saturday Night Fever. het gelijknamig Albert. we gaan naar het nieuws en het weer. Na het nieuws en het weer krijgt u natuurlijk de top 3 uit de vinyl 50. En dat is een mooie.